Het lichaam dat vanmiddag in een kanaal in Helmond is gevonden... is inderdaad van de vermiste Mick. De politie hield daar al rekening mee. De 19-jarige Mick verdween donderdagnacht uit zijn ouderlijk huis. Vandaag melden zich honderden vrijwilligers om te helpen zoeken. De politie gaat ervan uit dat Mick niet door een misdrijf is omgekomen. Nu president Maduro is gearresteerd... neemt Amerika voorlopig het bestuur van Venezuela over. Dat zei president Trump tijdens een persconferentie. Hij wil zo voorkomen dat de macht in handen komt van een partij die het niet goed voor heeft met het land. Trump heeft ook plannen om de oliesector in Venezuela een boost te geven, zei hij. Minister van Weel zegt dat het kabinet nog geen veroordeling uitspreekt over de gebeurtenissen in Venezuela. Hij wil eerst kijken wat de persconferentie van Trump losmaakt in Amerika. De Tweede Kamer wil zo snel mogelijk een debat... over het arresteren van president Maduro en zijn vrouw... en komt daarvoor eerder terug van reces. En de KLM schapt vanwege het winterse weer ook morgen honderden vluchten. Gisteren en vandaag was er ook al veel uitval... en liepen andere vluchten grote vertraging op. Morgen gaan ongeveer 300 vluchten niet door. Wat er maandag gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Daarover wordt morgen een besluit genomen. Vanavond en vannacht geleidelijk weer meer winterse buien. In het binnenland komt sneeuw naar beneden en is het rond nul. In het westen valt natte sneeuw. Ook morgen gaan de buien door. Voor het hele land geldt code geel voor gladheid. Dit was het nieuws op 538. Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom.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 En welkom bij de 40 allergrootste dancehits ter wereld. Het is de hagelnieuwe Global Dance Chart. Radio 5, 3, Voor de lijst begint eerst razendsnel de top 3 heetste dancehits van vorige week. Number 3. Oscar May en Khalid zakten naar nummer 3. Number 5. Nummer 2. Jonas Blue danste omhoog naar 2. En Disco Line Centino is 16 weken bovenaan. En goed nieuws, we beginnen het nieuwe jaar met een nieuwe nummer 1. Welke dat is, hoor je vlak voor 9 uur in de snelste hitlijst ter wereld, de Global Dance Chart. Je zaterdagavond wordt afgetrapt door Ovenbak. Nieuw bin op nummer 40 hier is Miles Away. In my soul with days, so take me to the clouds where we can fly away. And if it's on Celebrating the weekend with Vessel on the global dance chart. Number Op 37 en dan de hoogste binnenkomer: de superpopulaire anima samen met E.J. van K-Pop Demon Hunters. Out of My Body is nieuw op 36 in de Global Dance Sharp. Swessel van Diepe. Your body on my body, 'cause we only need somebody. Your body on oh my body, I need you here for life. Hey, your body on oh my body, 'cause we only need somebody. I'm sorry, you're not sorry. I need you here for life tonight. Onze GDC 40 Mix Cloud door met David Geta. Yo! Beat it, be in to aim to be Ja, yeah, maar well, ik doe gewoon muziek. Wat doe jij? Ik do? draai mijn car, ik zie mijn vrienden. Nee, er is een meer ding. Ik drink. Ja, dat is precies wat het is. Howard is vooral bezig met muziek en Guy rijdt graag auto, spreekt af met vrienden gaat zuipen. Opvallende combinatie. Samen maken ze beukers zoals Keeper, 7-hoogte nummer 29. Girl, me lost in your We been working hard just to get ahead. Angel on me in the dog Curves surrounding me, baby, I'm obsessed Now I'm lost in a voice knowing all of the noise Leading me to your life Only hearing your voice What I won't let me Radio 538 met nu Oscar Mekoe. Hij scoort een gigantisch hit met I Think I'm Addicted. Maar waar is hij eigenlijk zelf aan verslaafd? Nou, Oscar? <laughs> I'm, um, I'm addicted to coffee. Ja, ja, ja. Oké, Oscar Mekoe stijgt met een verslavende hit 7 plekken naar nummer 25. Van de Beats, Diplo en Blackpink en Jump op 21. Dat betekent dat de lijst officieel door midden is. En dat je de heetste helft nog te goed hebt. Hier op Radio 538. Zometeen de top 20 heetste Danzigs. Na lang twijfelen weet je het zeker. Jij begint voor jezelf. Je inschrijving. Klaar. Je nieuwe website. Klaar. En je eerste factuur.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 Ga naar de winkel of tempoer.nl. Het is sale bij Bol met kortingen waar je ja tegen zegt. Zoals opbergboxen van onder andere Iris. Nu met op 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle kortingen bij Bol. Het is sale in de designer-outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu je nieuwste trends met tot wel 50% extra korting bovenop de outletprijs. Bij merken zoals Nike, My Jewelry, Levi's en al jouw andere favoriete merken. Dat wil je niet missen, toch? Designer-outlet Roermond en Designer-outlet Roosendaal.